Ewout de Jong. Goedemiddag. Egyptische leger zegt dat het alle internationale verdragen accepteert. Aftrap CDA-verkiezingscampagne in Leiden... en de Pakistanse oud-president Musharraf... verdachte in moordzaak oud-premier Bhutto... Het weer overal bewolkt met vanavond vooral in het oosten nog regen. Vannacht overal droog met minima rond 1 graad in Groningen en 4 graden ten zuiden van de grote rivieren. Morgen is het overwegend droog en bewolkt. In het noorden wordt het 6 graden, in het zuiden een graad of 10. Aan het begin van de avond gaat het in het westen dan weer regenen. Het blijft ook maandag en dinsdag regenachtig.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 Nog altijd staat er een harde kern van demonstranten... op het Tagrierplein in Cairo. En er is ook verslaggever Sander van Hoorn. Sander, wat, wat willen die demonstranten? Daar zijn ze over aan het discussiëren. Um, sowieso is het vandaag nog altijd meer dan de harde kern, hoor. Er zijn weer heel veel dagjes mensen... ...die gewoon komen vieren op het plein met het hele gezin. Maar die harde kern, die lijkt verdeeld. De ene helft die zegt, dit is wat we wilden. Uh, we zijn nu klaar. We gaan weer aan het werk. Het land moet opgebouwd worden uh, zonder Mubarak. Maar die andere uh, deel, dat andere deel, dat zegt... ...ja, maar Mubarak weg, dat was maar één van de eisen. En we moeten hier blijven. Want democratie, vrijheid, gelijke rechten voor iedereen... ...dat uh, bereik je niet met het vertrek van één meneer. Dus we moeten hier blijven totdat we dat gerealiseerd hebben gezien. En die... Die zal nog wel blijven, denk ik. Ja, het leger heeft in feite nu de macht natuurlijk. Wordt dat geaccepteerd? Nou, door die tweede groep dus in elk geval niet. Nee. Alhoewel, ze zitten in een hele interessante spaghetti hoor. Want iedereen herhaalt desgevraagd: uh, het adagium. Het leger is het volk en het volk is het leger. En het vertrouwen in het leger is blind. Maar als je die groep vraagt: van ja, maar datzelfde leger dat heeft toch Mubarak in het zadel, zadel geholpen en gehouden kunnen ze niet zo goed mee overweg. Dat, dat, dat ziet men nog niet heel scherp. Behalve dan die tweede groep dus van mensen die zegt, uh, dat leger dat kan van alles beloven, maar we moeten zien of ze dat inderdaad uitvoeren. We moeten zien of het niet achteraf toch een militaire koek is geweest. We moeten zien of dat leger inderdaad ervoor gaat zorgen, dat hebben ze inmiddels al gezegd, maar dat willen ze dus zien, of het leger ervoor gaat zorgen dat er een goede overgang komt naar een burgerregering na de volgende verkiezingen. Oké, okay, nou dat is duidelijk afwachten dus. Intussen Ligt er op het Tahrirplein een gigantische puinhoop. na weken van demonstreren. Wat, wat gebeurt daarmee, Sander? Nou, die puinhoop die is dus weg. En daar begon oh. men vanmorgen al heel vroeg mee. En dan, dus niet de officiële schoonmaakdiensten. nee, gewoon de mensen zelf. Ik ga naar het plein toe, zegt de man die er stevige te pas in zet. sok heeft hij bij zich en daarin zie je stoffer en blik en een bezem. En naast hem loopt zijn vriend met twee scheppen. Wij gaan naar het Tagierplein, zegt hij, want we gaan het land eerst schoonmaken... en daarna gaan we het opbouwen. Met een stoffer en blik als schep, tenminste het blik daarvan... En de duim omhoog, eventjes naar mij, worden grote hoeveelheden stenen op een grote hoop geveegd. Ik ben inmiddels een stukje doorgelopen en ik sta nu onder de brug waar zo zwaar gevocht is. Hier zijn doden gevallen. Even verderop zie je nog de barricade die ze hebben opgeworpen, de demonstranten. Maar hier zijn dus heel veel stenen terechtgekomen en ook die worden natuurlijk opgeraapt. We hebben gewoon de sidewalk. en we doen handen uh, so no Ik kon deze man uh. geen hand geven, want hij houdt uh, aan beide kanten iemand anders vast. Ze hebben een menselijke ketting uh, gevormd. Nu niet om uh, mensen tegen te houden. Ja, ook wel om mensen tegen te houden. Namelijk de stoep daarachter, die wordt zwart-wit geschilderd. Door de mensen die uh, aan het schoonmaken zijn. We kwamen hier om het plein schoon te maken, zegt hij. Maar het plein dat was al helemaal schoon. Dus uh, zijn we dit gaan doen. En even verderop wordt het standbeeld ook schoongemaakt. En er loopt al een hele bezemploeg naar buiten. Ja, uh, this is... Um Confirmation that people own the city. You know, we own the country now. Before we all wanted to help out, but the problem is it was all going into the pockets of someone else. Right now, this is our country. Uh, we laten hier nu zien dat de stad van het volk is. En uh, tot voor kort hadden we altijd, wilden we natuurlijk wel helpen, maar wisten we altijd zeker dat het geld in de zakken van iemand anders verdween. So yeah, the future is bright. Er is nog wel meer dubbel gebruik van van alles en nog wat de mondkrapjes tegen het traangas. Natuurlijk, en nu tegen het stof van een groot kruispunt wat helemaal wordt schoongeweegd. Dus niet alleen de stenen waar ik het eerder over had, die worden weggehaald. Nee, het wordt schoon. Je kunt er zo meteen bijna van eten. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Recht uit het hart, dat is de campagneslogan van het CDA... bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Elko Brinkman... hoopt dat zijn partij de neergaande lijn kan keren. Vandaag ging hij met waarnemend partijvoorzitter Lisbeth Spies... op campagne in Leiden. U hoort een verslag van Michiel Breedveld. De echte lijsttrekker hier in de provincie. Je moet wel helpen om hier een beetje de knoop te ontwarren. De knoop van maatschappelijke onduidelijkheid. De zekerheid dat het CDA er is en blijft. Valentijns, ballonnenactie van het CDA. Lijsttrekker van de Eerste Kamer, Elko Brinkman. En Lisbeth Spies, de waarnemend partijvoorzitter. En ook lijsttrekker in de provincie Zuid-Holland. In het centrum van Leiden. De opening. Gaan we proberen? Michal, kan die los? Ja. ja. Nou, hier is hij al los. Ja, daar gaan ze. Wow, kijk, ja. kijk, kijk, kijk, kijk. Die hartjes zijn ook wel ja. mooi, hè? Ja. Kijk eens even. op oh. Brinkman, ja. lijsttrekker voor het CDA in de Eerste Kamer. Wat zegt nou de campagne-slogan van het CDA recht uit het hart? Mensen hebben het gevoel dat de boel kil is geworden. Afstandelijk, papier. Ze herkennen zich vaak niet in dingen. Of je nou ondernemer bent of verpleegkundige. Het lijkt wel of je eerst in een boekje moet lezen hoe je mensen moet verplegen of hoe je je onderneming moet runnen, dat weten mensen. En de gewone dingen, daar willen de mensen weer in herkend worden... dat zij daar in de eerste plaats voor zijn en voor staan. En dat voor de moeilijke gevallen, de bijzondere dingen die, ja, die je niet allemaal in Europee kan regelen... dat je daar de staat voor hebt, de, de, de grote diensten. En ja, dat is de kern, denk ik, van de spanning die er op het ogenblik in de maatschappij is. Dan wacht u een moeilijke opdracht als lijsttrekker van de Eerste Kamer... Bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft de partij al forse klappen gehad, een halvering. Nu dan een moeilijke politieke samenwerking die nou, misschien uit te leggen is vanuit uw optiek, maar omstreden is bij de achterban. Hoe denkt u dan toch weer die opgaande lijn te kunnen pakken? Ik ben nooit voor de makkelijke oplossingen gegaan. Uh, ik heb altijd verantwoordelijkheid genomen in moeilijke omstandigheden, in de politiek, ook, ook daarbuiten, in de bouw, bij de pensioenwereld. Uh, Zo zitten er in het hele land veel CDA-bestuurders die laten zien... Dat het geen makkelijke oplossing is. Het is geen makkelijke weg, maar we zijn ervoor in moeilijke tijden. En dat is wat de mensen verlangen. Mensen verlangen geen crisis. Mensen willen een regering hebben, een, een, een college van gedeputeerde staten, een college van burgemeester en wethouders, dat de rommel uh, opruimt. Uh, ja, maar de vraag is, denkt u met deze boodschap dat u de, ja, de neergaande lijn van het CDA weer kunt keren? Ja, absoluut. Omdat mensen behoefte hebben aan degelijkheid, aan ervaring en... Ook als een aantal politici die zeggen... sommige dingen die moet u zelf oplossen, daar ga ik niet voor. Morgen om 12 uur op Radio 1 is het eerste lijsttrekkersdebat. Al-president Musharraf van Pakistan is verdachte in het onderzoek... naar de moord op voormalig premier Benazir Bhutto. Een rechter heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De rechtbank noemt Musharraf medeverantwoordelijk voor de dood van Bhutto... die in 2007 om het leven kwam bij een zelfmoordenaanslag. Hij zou niet genoeg beveiliging hebben geregeld. Volgens de rechtbank werd Bhutto het slachtoffer van een samenzwering... waarbij behalve de president ook de politie betrokken was. Musharraf, die sinds zijn vertrek in 2008 in Londen woont... noemt de aanklacht belachelijk en politiek gemotiveerd... De weduwnaar van de vermoorde oud-premier Bhutto is de huidige president Zardari. De strafpleiters Spong en Hammerstein hebben na tien jaar hun samenwerking beëindigd. De twee hadden in Amsterdam een advocatenkantoor... maar door een zakelijk conflict is daaraan een eind gekomen. Spong blijft in het kantoor, Hammerstein begint ergens anders in Amsterdam een eigen praktijk. Spong en Hammerstein haalden vaak de media met geruchtmakende zaken... zoals die tegen drugshandelaar Johan V, ook wel bekend als de Hakkelaar... de Schiedamse parkmoord en de steekpartij op een basisschool in Hogerheide... Na de moord op Pim Fortuyn in 2002... klaagden Spong en Hammerstein samen journalisten en politici aan... voor het demoniseren van Fortuyn. Die haatzaai klacht werd afgewezen. Over hun conflict willen Spong en Hammerstein niets kwijt. Een rechter in Zwolle, naar wie een onderzoek was ingesteld, heeft zelf zijn werkzaamheden neergelegd. Het OM was een onderzoek begonnen naar hem en een officier van justitie. De twee zouden in het systeem van justitie hebben gekeken naar iemands strafblad. En dat mag niet zomaar. De gegevens uit het strafblad deelden ze met vrienden van de rechter. De persoon in kwestie heeft de aangifte gedaan tegen de rechter in Zwolle. Het OM heeft de officier van justitie op non-actief gesteld. En in Amsterdam is de allereerste Amerikaanse cent geveild... voor een kleine 48.000 euro. Dat is zo'n 15.000 euro meer dan verwacht. De eerste Amerikaanse cent werd in 1793 geslagen. Het koperen muntje komt uit een partij Amerikaanse munten... die in de jaren 90 werd gevonden. De cent was niet zo populair omdat er ketens op zijn afgebeeld. en Die moesten de eenheid tussen de toen 15 staten benadrukken. Maar de meeste Amerikanen zagen het als een verwijzing naar slavernij. Tennisser Jo Wilfried Tsonga heeft als eerste de finale van het ABN Amro tennis toernooi bereikt. De Fransman versloeg in de halve finale de Kroaat Ivan Ljubicic in twee sets. Tsonga is natuurlijk blij door het bereiken van de finale. Ja, yeah, happy. Het was uh, really difficult all the time against uh, Ivan. It's tough. Uh, so today I'm really happy to to beat him because uh, two last time I lost and uh, I'm happy to to reach the finals.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 SOM gaat zich nu volledig richten op het buitenseizoen. Met als hoogtepunt het WK in Zuid-Korea en plaatsing voor Londen 2012. Ook Gregory Sedok reist niet af naar Parijs. Hij moet het EK indoor laten schieten wegens een scheur in zijn hamstring. Hij liep de blessure vorige week op bij een val in Düsseldorf. Skiër Eric K is in Karmisch partenkerige wereldkampioen op de afdaling geworden. De Canadees bleef de Zwitser DJ Xe ruim drie tiende voort. De Italiaan Christophe Innerhofer, de winnaar van de Super G, finiste als derde. Dan is er verkeersinformatie. Bij de AWB zit Dennis Mooi. Een Op de A4 richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Oeverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer staat 2 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer open. Ook op de A4, maar dan richting Den Haag. Tussen Hoelewarensveen en, en Zoetewouden 2. En er is een ongeluk gebeurd op de A6 in de richting van Emmeloord. Bij Lelystad is dat gebeurd. Tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad staat 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En dan de hoofdpunten van het nieuws. Het Egyptische leger zegt dat het alle internationale nationale verdragen accepteert. Veel partijen zijn vandaag begonnen aan de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en oud-president Musharraf van Pakistan is verdacht in het onderzoek naar de moord op voormalig premier Benazir Bhutto. <middels> Dit was het NOS Journaal. Zometeen gaat de NOS verder met Langste Lijn.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 De middaguitzending van Langs de Lijn gaat verder. We zijn er vanavond natuurlijk ook. De hele avond met schaatsen en voetbal. Vanmiddag is het grootste deel besteed aan het sportforum. U kunt vragen stellen en meedenken en reageren op sportforum apenstaatnos.nl En als u wilt weten hoe dit er hier allemaal uitziet, dat kan ook nog. Via nos.nl kunt u doorklikken naar het sportforum en ons ook zien. De gasten zijn Tom Boot, zoals altijd. Theo de Rooij, voormalig algemeen directeur en voormalig ploegleider van de Rabobank Wielenploeg en Jaap de Groot, de chef sport van de Telegraaf. We gaan we gaan, euh, beginnen met het onderwerp Rico. Ricardo Rico. Vakantse leiden en Rico wordt weer in verband gebracht met dopinggebruik. En meer dan dat inmiddels. Hij werd afgelopen week opgenomen in een ziekenhuis in Italië. Was zelfs even in levensgevaar. Eerder werd Rico al geschorst wegens het gebruik van verboden middelen in de Tour de France van 2008. Inmiddels is hij door zijn ploeg op non-actief gesteld. We horen de manager van de ploeg, Daan Luiks. Ja, dan kun je natuurlijk nu zeggen achteraf. Ja, is stom. Je had hem geen tweede kans moeten geven. Uh, ja, ik, ik Weigeren te geloven dat je mensen geen tweede kans meer moet geven. Maar het is natuurlijk wel gebeurd en ja, het is niet goed, natuurlijk. Het is over nu. Hij wordt voor zijn leven geschorst als het straks doorgaat. Hè? We moeten met twee woorden spreken, maar als het doorgaat, wordt hij straks voor zijn leven geschorst. Ik dacht dat zoveel contractuele eisen die wij hadden in het contract en wat ook getekend is. Uh, en vervolgens, we dat als hij het nog een keer zou doen, dat hij levenslang geschorst zou worden, dat zouden er zoveel stokken achter de deur moeten zijn, dat doe je het niet meer. En toch doet je het. En uh, moet nou, uh, mag je daar een aantal dagen of een week over nadenken en reageren? En dan kunnen we verdere stappen ondernemen. En uh, ja, wat er echt precies in het dossier staat, daar mag ik helaas niet over praten, want het is allemaal een medisch uh, dossier. Maar er waren voldoende aanknopingspunten om hem toch in ieder geval per direct op nonactief te stellen. En die aanknopingspunten mag je dan aannemen is dat Ricardo Rico zichzelf inderdaad een bloedtransfusie heeft toegediend. Want dat was het verhaal wat ging spelen deze week. En na intern onderzoek heeft Vakant Solij nu besloten, gisteren dus, om hem op non-actief te stellen. Um, Theo, als jij nog ploegleider was, zou jij überhaupt een renner als Rico, uh, na wat hij in 2008 heeft geflikt, in dienst nemen? Nee. Vertel. Ja, ik, uh, ik, ik ben het er wel mee eens hoor, dat iedereen een tweede kans verdient. Alleen in dit geval zou ik niet degene geweest zijn die hem die tweede kans had gegeven. En dat, dat is nu uh, nu na de feiten dat ik dat zeg, maar zo heb ik eigenlijk altijd al ingezeten. Ja, maar ja goed, je zegt verdient een tweede kans, maar ondertussen zou je het zelf in dit geval niet doen. Is nee. dat in dit geval, of is dat sowieso geen doping zonder in dienst nemen? Uh, ja, toen ik nog in de vereniging van ploegen zat, toen was er een enorme discussie over Ivan Basso... Ja. Uh, er was toen nog een zogenaamde ethische code en uh, renners die ooit uh, twee jaar geschorst waren geweest voor een zwaar dopingvergrijp... die moesten dan automatisch ook vier jaar uh, niet meer in aanmerking kunnen komen voor, uh, voor een pro-tourploeg. En uh, ja, Johan Bruyneel die gaf hem toen toch die tweede kans. En uh, ja, Iwan Basso is iemand die, uh, die toch op een iets andere manier met zijn schorsing en met zijn vergrijpen is omgegaan dan Ricardo Rico... En uh, nou ja, Bruinel die gaf hem die tweede kans. Oké, okay, ja. zwart, zo so be it. Ja, Het heeft het hem ook waarschijnlijk zijn een... sponsor gekost op dat moment. Want het, uh, het veroorzaakte een hoop, uh, een hoop uh, hijsa. Maar het geval van Rico, ja, die jongen die, die, die is zo fout. En uh, ja, in feite, in feite had je al kunnen vaststellen na zijn eerste vergrijp... dat het geen dopingzonder is, maar een uh, psychiatrische patiënt. Ja, vind je dat echt? Nou, vind ik echt. Ik, ik denk ook dat je, dat je deze jongen hulp moet bieden. Ik ben, dus je kunt hem nu met de hele wielerwereld gaan uitkotsen. En die jongen die verdient natuurlijk nooit meer een derde kans. Dat is heel helder, maar... Ja, die ligt daar nu, nu in een ziekenhuisbed. En uh, het is eigenlijk een psychiatrische patiënt. Want als je dit soort risico's durft te nemen, ja, dan heb je gewoon hulp nodig. Was dat eigenlijk bij de eerste keer ook al zo? Want wat wij dan weten van de eerste keer is 2008. Tour de Frans uh, werd de bergkoning van de toeren. Eh, won daar prachtige etappes en werd toen betrapt. Duidelijker kon het eigenlijk niet zijn dan, uh, dan hoe dat toen gebeurde. Maar gingen toen ook al de verhalen dat hij dat zelf deed en dat hij zelf bloedtransfusies toediende? Uh, ja, de achtergrond van, uh, van zijn vergrijpen ken ik niet. Maar de arrogantie en de manier waarop hij uh, het peloton verliet. En uh, tijdens een schorsing is hij met zijn vriendin ook nog een keer in opspraak geweest. ja, Dat duidde er niet op dat het een man uh, is geweest die zijn lesje had geleerd. Nee, dat is waarom je hem nu een psychiatrisch patiënt noemt. Ja, als je dan nog zoiets durft te doen... en uh, dat je dat dit uit had met je eigen lichaam... dan vrees ik toch voor zijn toekomst als mens. Ja. Wat zijn jullie het eens met deze... Ja, het is toch wel een heldere verklaring? Nou, dat nee, ben ik volkomen eens met Theo. Want het is niet alleen dat hij geschorst was. Tweede kans, daar hebben jullie over gepraat. Maar die jongen is volkomen maf. Maar dat is wel... Uh, psychiatrische patiënt wordt er al over gepraat. En inderdaad, tijdens de uh, schorsing zijn zijn huis ook weer doorzocht. Zijn hele familie was volgens mij in een netwerk uh, verzeild geraakt. Dus die tweede kans had je nooit moeten geven. En dat blijkt ook wel uit het contract, wat Daan Luix net zei. Uh, allerlei ontbindende factoren en ja, voorwaarden waren. Ja, nou, echte... Dat doe je niet bij iemand die je vertrouwt en een tweede kans wil geven. Ja, daar zitten de zogenaamde boeteclausule in. Hebben jullie daar wel eens mee gewerkt bij de Rauwe Bankploeg? Ja, we hadden ook een boeteclausule, een, boete een boetereglement. Maar het is wat Ton zegt, je moet met mensen, uh, in beginsel moet je ook vanuit vertrouwen kunnen werken. Ja. Want als je het moet gaan dichttimmeren met boetes en, en straffen en schorsingen en, uh, en, en, en claims en weet ik veel, ja, dan kun je er beter niet aan beginnen. Ja, maar er zit ook een curieus element aan het hele geval, Rico, want uh, wat, wat jullie alle twee zeggen... dat tijdens de schorsing uh, al duidelijk werd... dat het niet helemaal koosje was met hem... bleef zijn status als renner... toch gekoppeld aan een uh, behoorlijk aantal punt, UCI-punten... die nodig zijn om als ploeg uh, aan een totaal te komen... waardoor ja. je startbewijs krijgt ja. in de grote rondes. Nou, daar lag de frustratie natuurlijk van vakantie alleen, ja. dat ze vorig jaar dat niet haal, die limiet niet haalden... Uh, daardoor niet aan de grote rondes mee mocht doen, mochten doen... en nu hem eigenlijk nodig hadden om aan de startbewijs van de Stoede Frans te komen. Maar dus wil je zeggen dat je dan dus als zo'n ploeg dat soort capriolen uithaalt... en, en je dus dan maar in nee, zee gaat zeggen, met een dopingzonde... Nee, nee, om die, ik, aan die dan, punten dan, te dan komen? Dan moet UCI moet zeggen, ja luister even... iemand die zo uh, in de fout is gegaan, verliest ook al zijn punten. Ja. Nul. En dan is hij dus niet interessant om, om uh, bij een ploeg... want ik denk dat, uh, dat vakantie Kanselij gewoon een geweldige spagaat zat... van als we het niet doen geld om de grote jongens te ha halen, hadden ze niet. Maar ze, wilden, ze hebben toch de ambitie aan de Tour de France mee te doen. En dit was eigenlijk de enige brug die ze konden slaan... richting een startbewijs. Ja. Ja, het was een wanhoopslaat, naar mijn ja, idee. Ja, precies, een wanhoop en, want Om ploeg op te bouwen, maar de WTO Theo wel... Ja. heb je tijd en veel tijd voor nodig. Ik heb wel één vraag misschien aan Theo. Hij kwam daar in het ziekenhuis. He, ik kan me iets voorstellen, doodziek. En dan valt hij toch onder het medisch schijn. Hoe is het naar buiten gekomen ja. eigenlijk? Het schijnt dat een, een geneesheer iets, iets, iets, iets, iets geroepen heeft. Ja, gaat hij niet buiten zijn broekje dan? Ja, goed. Er wordt natuurlijk ook nog door Daan Luiks een, een als, een klein voorbehoud gemaakt. Voor, voor wat betreft de, de oorzaak van de problemen. Maar ja, het mag wel duidelijk zijn dat een gezonde vent van 27 jaar... niet met een Mexicaans griepje in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dus nee. dit, dit, dit, dit soort dingen krijg je alleen maar... Maar ja, hoe, het schetst ook wel weer natuurlijk de, de, de manier waarop vaak met dit soort zaken wordt omgegaan. Er bestaat geen vertrouwelijkheid meer, geen respect, wat dan ook. Maar, goed, het, maar van de arts mag je dat toch wel verwachten natuurlijk, Dat mag natuurlijk, je wel he? verwachten, ja. Maar. Nou, maar ik maar, wou nog even doorgaan op wat ik net zei. Ja, want, dat vind ik wel een goede opmerking. Want, want, want Theo, wat, hij valt nu weg. Vallen nu ook de punten weg? Want dat zouden dus ze in kunnen houden als hij dus uit die ranking valt... dat de startpositie van Valkanselaar in ja. het geding is. Ja. Nou, kijk... Als het gaat om de Tour, heeft, hebben, ze, hebben ze ook nog wel een andere, een andere stok om mee te slaan. En dat is dan de ethische, ethische code. code. Ja, ja. Maar die punten, die, die, die raken ze a priori wel kwijt. Alleen, ze zijn gekwalificeerd op het moment dat, dat ze die punten nog hadden. Dus dat bewijs hebben ze. Maar ik vind die opmerking wel goed, want... Wij hebben ooit gevochten om die Pro-Tour dus, uh, op, uh, op poten te krijgen. Hè? Het principe van de pro -tour was de, de beste ploegen en de beste renners in de beste wedstrijden. En ja, als je, het, het is tegenwoordig zo in het wielrennen: je komt als avonturier met zak geld in het peloton. en je koopt, uh, je koopt je bij de bestie 15 ploegen. en je kunt volgende jaar, het volgende jaar kun je gewoon Pro-Tour rijden. En zelfs Rabobank. De Rabobank ploeg kan zijn sponsor geen garantie geven dat ze volgend jaar de Tour rijden. En dat is natuurlijk een bezopen toestand, in mm -hmm. feite. Je mm. kunt zomaar uh, door avonturiers voorbij worden gefietst, je startplek verliezen. Uh, bij het begin van de Pro Tour waren wij blij dat we van die punten af waren. Mm. Eh, want die, die punten bij die renners, ja, dat, dat, dat, kwam, dat kwam vaak voor dat aan het einde van het seizoen... een paar van die avonturiers die toevallig veel punten bij elkaar hadden gefietst... Uh, de, jackpot, uh, de jackpot konden, konden kraken... En uh, ja, wat nu met, uh, met Rico ook is gebeurd. En, maar dat is gewoon de perversiteit van het systeem. Wil je daarmee ook zeggen dat wat Jaap aansnijdt... die punten die Rico dus meeneemt... is het überhaupt een discussie binnen, binnen het wielrennen... Nou, dat ik... die dus eigenlijk er niet zouden moeten zijn? Vond... Dopingzondaren, prestaties kwijt, ook ja. punten kwijt. Nou ja, de oplossing is gewoon... zoals het bij de proto ook uh, hmm. voorzien was... de punten horen bij de ploegen en niet bij de renners. Hmm. En daar, daar haal je al een deel van het probleem weg. Ja. Dus een deel van de macht... En van, en van de perversiteit van het systeem haal je dan weg. Ja, er is nog een ander probleem natuurlijk. Want je hebt het nu over de Pro-Tour licentie. Maar dat geeft er, je hebt nog een andere organisatie, de ASO. Ja. Die helemaal zijn eigen gang kan gaan. Met de, laten we zeggen, Waalse klassiekers. De Tour de France en nog meer. Het, ik denk Par, Parijs Niss. Uh, Parijs, -Nies, Parijs, -Nies, Parijs -Nies ook, Chinees, natuurlijk. En, nou, die ja. kunnen helemaal hun eigen gang gaan. En ook mensen aannemen die geen Pro-Tour licentie hebben. Ja, het selectiebeleid van, uh, van de Tour van de ASO wordt ook elk jaar weer uh, herschikt. Uh, dit jaar hebben ze dan uh, de eerste 18 uh, World Team ploegen geselecteerd. Uh, ook volgens de, de UCI-ranking. Het kan volgend jaar weer anders zijn. Dus de, uh, het, het probleem is dat er in, in, in het wielrennen geen zekerheid is... nog voor de ploegen en nog voor de renners. En, uh, een deel van het probleem ligt natuurlijk in de, in de, in de willekeur van de ASO... Maar het ligt er ook in dat de UCI er niet in slaagt om, uh, om een systeem uh, op, te, uh, op te zetten... Wat, wat continuïteit kan brengen voor de grotere stakeholders in het wielrennen. En dat zijn toch ook de grote ploegsponsors. Heb je daar oplossingen voor? De proto was, uh, was op zich was dat een, een goed systeem... Um, de punten horen dan bij de ploegen. Uh, nu is, uh, heb je een zogenaamde world ranking. En dat is, dat, dat is als belangrijkste criterium is het, is dus het de, de, de, de punten van jouw beste renners bepalen of jij aan het belangrijkste criterium voldoet. Dus dat is de klok weer een jaar of uh, zeven terugzetten. Ja. Um, je moet een systeem bedenken dat je, dat je de, de grote sponsors in het wielrennen kunt houden en dat je ook grote sponsors kunt aantrekken en op deze manier lukt dat nooit want er is niemand die zijn sponsor ook maar enige zekerheid kan bieden. Nee, en wat betreft het dopingverhaal, want het wielrennen gaat toch elke keer dan weer gebukt onder nieuwe uh, grote dopinggevallen, hè? zoals nu Rico dan dat eigenlijk voor de tweede keer dan al is. Gaat het wielrennen fatsoenlijk om of goed genoeg om eigenlijk met dopingproblemen? Moet je niet zeggen een geval als Rico, dat is zo'n groot dopinggeval... die moeten we veel langer schorsen dan twee jaar om, om daarvan af te zijn. Om als sport er beter uit te komen. Ja, maar er is ooit sprake geweest van een gentleman's agreement. Hè? Dus de renners die een, een zwaar dopingvergrijp uh, hadden begaan... die zouden naast twee jaar schorsing ook nog eens een keer... niet twee jaar in een grote ploeg mogen fietsen. Uh, ja, ik, vond dat, uh, ik vond dat gewoon slim. Uh, ik vond dat een goede afspraak... Uh, ik zou me er ook altijd aan hebben gehouden, omdat ik gewoon ervan, overtuigd ben, ervan overtuigd ben dat het gewoon, dat dat gewoon goed is. En ja, en als je dat uh, je hebt voor een gentleman's agreement, heb je natuurlijk gentleman nodig. Ja. Ja. Maar als er een aantal zijn die onder het net doorvissen, ja, dan, dan werkt het niet. Maar je hebt een commitment nodig van: we willen met z'n allen die sport gezond maken. En, maar er is nog een ander aspect, dat, dat vind ik dat het ook wel even gezegd uh, kan ja. worden. Um, we hebben nu ook een contador met uh, Klambuteirol geval. En, ja. uh, nou, vandaag lees ik een bericht dat uh, er is een Duitse tafeltenniser vrijgesproken van Klambuteirol gebruik. En het uh, WADA uh, stelt geen verdere uh, juridische vervolging in. Gaat niet naar het kas accepteren die vrijspraak. Ik kan me herinneren dat we uh, eind jaren 90, begin jaren 2000, hadden we een, uh, een relatief groot aantal Nandrolon-positieven. Hm. Ook in het voetbal. Um, wij hadden een, uh, een, uh, een Engels-Nederlands-Engelse voedingsspecialist in dienst, Aske Jeukendrup. En die heeft ons er eind jaren negentig op gewezen dat er uh, een Amerikaanse product, productielijn was van sportvoedingproducten. Uh, waar Amerikaanse producten op werden gedraaid. En daar werden kleine hoeveelheden Androlon bij gemengd. Om het product een an licht anabole werking te geven. Stond niet op de verpakking. Vervolgens werden daar Europese producten op gedraaid. En kwamen er kleine sporen van Androlon ja. in Europese producten terecht. En dus ook in Europese uh, sportlijven, ja. waardoor uh, nandrolon-positieven uh, optraden. Kijk, je kunt zoeken naar uh, picogrammen, uh, mm. moleculen, uh, atomen, noem maar op. En je kunt renners 300 keer per jaar controleren en midden in de nacht. Als je maar door blijft gaan, dan zul je altijd wat vinden. Mm. En nu in het geval van die uh, Zaak met Contador... Ja, de enige vraag die legitiem is, is volgens mij... van heeft Kotterdor tijdens de Tour klein Kleinbuterol gebruikt? Ja. Nou, nee, want... Als hij dat had gedaan, dan hadden ze veel hogere, heel veel ja, hogere wacht waarde teruggevonden. Ja, maar je hebt ook maskeringsmiddelen natuurlijk. Ja, maar hè? En dat, niet dat met is de vervolgvraag. Dat was de vervolgvraag, toch? Zou hij niet in aanloop naar de Toer het hebben gebruikt? En dat dit nog het laatste restje was. Wat werd gevonden? Ja, maar goed, als, als die vraag gesteld wordt, dan mag, en er en, en, en, en wordt gezegd van nou, dat zal misschien de oorzaak zijn geweest. Dan is de tegenbewering van Contador dat het misschien besmet vlees is geweest, die is net zo valaber. Ja, maar wil je daarmee? Wil je daarmee sorry, ton, uh, hmm. Wil je daarmee dan zeggen? Um, dat je misschien ook vanuit de andere kant moet kijken... dat het niet zo is dat de renner, zeker bij zo'n minimale hoeveelheid... moet bewijzen dat hij onschuldig is... maar dat je misschien ook met z'n allen moet zoeken... naar de reden waarom het zo zou kunnen zijn dat hij toch onschuldig is? Ja, of gewoon een, uh, een kwantitatieve hoeveelheid vaststellen. Want ja. uh, wat, wat in ieder geval vast staat is... bij iemand die, waar, waar zulke minimale hoeveelheden restwaarde in, in de urine wordt gevonden... is er nooit sprake geweest van een, uh, van een oppeppend of herstellend effect... En, al, en de manier waarop dat dan wellicht in zijn urine is terechtgekomen... dat is zowel speculatief als het gaat om een bloedtransfusie... als dat het speculatief is als het gaat om, om een vervuild stuk vlees. En ik, ik zie daar geen verschil in. Ja, want ik weet nog met een andere lom... dat betrof op een gegeven moment ook voetballers als Jaap Stam en Frank de Boer. Die zijn ook gewoon geschost geweest. Ja. En ja, als je ze nu erop aanspreekt... die weten echt niet waar het, waar het toen over ging. Weet je, dus ze zijn volkomen te goede trouw hebben ze sportvoeding genomen. En daar is, nou ja, ik hoor nu van Theo... dat daar vanuit Amerika een soort uh, formule opgevonden was... om dat te mengen met Europese producten. Waardoor je wel minimaal... Uh, want het ging ook echt om, om, om fracties ging het. Ja. En toch uh, met gigantische consequenties voor de spelers zelf. Ja, maar je, noemt, je zegt te, volkomen te goede trouw. Maar wanneer, bedoel, waar leg je die grens dan? Hè? Wanneer is iemand nog volkomen te goede trouw Nou, ja, niet? Praat, als je nu met die jongens tien, uh, vijftien jaar later erover praat... dan willen ze toch wel off the record aangeven... of er, uh, Iets fout is gegaan of dat ze een beetje stout zijn geweest, ja. nou dus is geen sprake van. Nee, die houden dat nog steeds vol. Ja. En Theo, jij wil dus eigenlijk wil jij eigenlijk zeggen, ik denk dat Contador onschuldig is? Uh, Contador is schuldig omdat dat spul in zijn urine is aangetroffen. Ja. En, en volgens de, de, de letter van de regel van het reglement is hij schuldig. Maar als je gaat kijken van maar waarom is dat daarin terechtgekomen? En als je gaat kijken wat er in andere gevallen al gebeurde... zoals die tafeltennissen die dus nu vrij is gesproken... en er zijn ook andere sporters vrijgesproken... dan ja, wil dat, dat, dat wilde toch zeggen dat het, een, dat het een hele complexe materie is. En dat je, dat je misschien toch wat, wat moet gaan variëren in grenswaarden. Ja. Wat ik wel vreemd vind is dat toen met Frank de Boer en Jaap Stam... de hele voetbalwereld uh, in opstand kwam. Wat, wat de discussie richting het uh, Nandrolonzaak... toch een bepaalde uh, wending heeft gegeven. In het geval komt het door, ben jij eigenlijk voor mij de eerste... Die het stelt zoals je het nu doet. Maar ik vind ook die hele schorsing onzinnig. Ze gaan hem ja schorsen. Maar waarom. Hij is toch schuldig? Nou, dan geef je hem twee jaar schorsing. En als hij onschuldig is, dan geef je hem geen schorsing. Dan geef je hem een jaar schorsing. Dat snap ik ook. Maar waarom nemen zijn collega's het niet voor hem op? Ja, goed, dat is. Dat is dan wel weer de wielenwereld natuurlijk. Maar dat is toen met Stam en de Boer wel gebeurd? Ja. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag... als hij maskeringsmiddelen heeft gebruikt. En dat nog onnauwkeurig en nog iets in zijn bloed heeft blijven zitten. Want daar ben ik het volkomen met je eens. Men moet de regels veranderen... als je zo wilt discussiëren als jij. Nu had hij het in zijn bloed en is dus schuldig. Heel simpel. Dus dan moet je die regels gaan veranderen. Ja. Theo? Ja, voor... Ik ben geen biochemicus. Bio eh, maar Volgens mij kun je klembuterolgebruik uh, niet maskeren. Dat zit als je dat, volgens mij, het, is, het is een, een anaboolwerkend uh, hormoon, een diergeneesmiddel. En volgens mij, als je dat gewoon neemt... Dan, dan moet het weer uit je dat, lichaam dan verdwijnen. Dan kun je dat volgens mij niet maskeren door, uh, door een of ander middel te gebruiken. Nou, ja, volgens ja. mij lopen ze steeds voor de feiten uit. Hè. Dus misschien is er een maskeringsmiddel die jij niet kent. Dood ja. gewoon. Want elke keer merken we weer zulke mechanismen in het wielrennen. Nee, maar, nee, maar uh, de, de problemen die wij in het wielrennen hebben... die zijn niet, niet, uh, niet uniek voor het wielrennen, hoor. Laten we daar even duidelijk over zijn. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat anabolica in algemene zin... Dat, dat daar geen maskeringsmiddelen voor zijn. Voor groeihormonen en voor, voor uh, uh, anabole steroïden, uh, testosteron... Ik denk, dat het, ik denk dat daar gewoon geen maskeringsmiddelen voor zijn. Maar, maar nogmaals, ik ben geen biomedicus, hoor. Het nou, zou, die... zou natuurlijk wel een mooi signaal of een veelzeggend signaal zijn als Slek straks de gele trui weigert. Zeg, luister, ik vind dit uh, op, op zulke uh, dunne gronden, uh, wordt uh, erdoor gediskwalificeerd gedisqualificeerd en krijg ik nu de gele trui. Ik hoef hem niet. Ja, maar kan de sport dat gebruiken? De sport die toch al zo gebukt gaat aan nou, de ja. doping? Nou, ik vind wat, wat Theo net uh, uitlegt, vind ik voorkomen uh, plausibel. Ja. Dat... ja, maar misschien denkt Slek wel dat hij wel gebruikt heeft. Moet hij dan nee eens zeggen? Kom nou? Ja. Heren, om dit, dit af te ronden, we kwamen erop via Ricardo Rico. Korte slot vragen jullie alle drie: wat moet er nu gebeuren met Rico? Ton? Nou, als, je, als je mij vraagt, gewoon uit de sport. Hè? En, ja, ik denk dat het al gebeurd is. De, de, de meningen zijn duidelijk. De, wiel, de, de, de wielrenners zelf, de ploegleiders, de bonden, iedereen is er klaar mee. Ja. Theo? Ja, Wat is het formeel eigenlijk? Komt er nu weer gewoon twee jaar straf overheen... of wordt het nu meer? Nee, ik denk dat hij, wel, dat hij nu wel een levenslange schorsing tegemoet kan zien. Ja. Op grond van de feiten. Maar ik denk vooral dat het voor die jongen belangrijk is... om te proberen zijn leven weer op te pakken. Voor zover als dat nog mogelijk is. Ja, die moet dus gewoon als mens geholpen ja, worden vanaf nu. dat denk ik wel. Ja. Sportforum, apenstaatnos.nl, daar kunt u op reageren. U kunt ook vragen stellen. We hebben hier al een vraag liggen, zometeen over de situatie bij Ajax. En daar gaan we vast en zeker wel terechtkomen via het volgende onderwerp. Johan Cruijff, die keert namelijk terug bij Ajax. Hij heeft met de top van Ajax gesproken over de toekomst van de Amsterdamse club. Cruijff sprak met de algemeen directeur Rick van der Boog... en de volledige raad van commissarissen. Hij neemt nu plaats in de technische commissie van Ajax... samen met Piet Keizer, Peter Boeven en Dick Schoenhaker. En Rick van der Boog blijft de man met het laatste woord... over bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe trainer... of een technisch directeur, zei Cruijff. Ja, formeel gezien is het natuurlijk zo dat, dat, dat hij dat moet beslissen. Dat is duidelijk. Maar goed, als je iedereen ziet wie in de platform zit... dan is het natuurlijk heel vreemd dat als wij ja, zeggen rechtsaf... en hij zegt gewoon linksaf. Dat gebeurt natuurlijk niet. Ja, want eerlijk... Maar het is normaal. Hij moet dus Hij is directeur. Ja, zeggen deze woorden van Cruijff niet eigenlijk al alles, Jaap? Als, hij, als wij moeten zeggen, we moeten linksaf... En, eh, dan gaat hij niet zeggen, we moeten rechtsaf. Met andere woorden, vanaf nu heeft Cruijff ervoor het zeggen bij Ajax? Nee, de, de, de, de voetballers. Ze zitten met, met Piet Keijzer, Peter Boeven, Schoenhaken, Cruijff... Die ook weer hun klankenborden hebben. Want ik heb begrepen dat er toch sprake is van een redelijke olievlek. binnen Ajax. Dat, dat, dat, dat er spelers als uh, Ling en uh, Molenaar en uh, Bergkamp en uh, Frank de Boer ook. Die, zitten allemaal, die worden allemaal aangesproken. Ze dus zijn allemaal onderdeel van de, van de discussie die er momenteel plaatsvindt. Nou, als, als op een gegeven moment een, de meerderheid van zo'n technisch platform. tot een oordeel komt. Uh, en dat adviseert richting een, uh, richting een directeur als Rick van der Boog. Ja, dan lijkt het me niet meer als normaal dat je uitvoert. Ja, maar één op één eigenlijk. Of, Hoe bedoel je dat? Nou, dat als zij zeggen inderdaad je moet linksom, dan gaat hij dus ook linksom. Ja, dat lijkt me dus een, een, een breed gedragen beslissing. Die die gewoon in belang van de vereniging. Ja, ik, ik zie het probleem niet hoor. Als ik Rick van der Boog was, ik, Rick van der Boog is. Uh, als, je, als je adviseurs van dit niveau om je heen hebt, nou dan uh, ben je toch gezegend? Ik weet ook niet of er een probleem is. Nee, nou ja, goed. Hij, uh, ik had begrepen dat, dat, er, dat er de afgelopen weken toch uh, een soort touwtrekken was over uh, de competenties. Nou, vond ik totaal irrelevant. Ik snap ook niet waarom die discussie extern gevoerd is, want ze waren nog in ontwikkeling van hoe ze de boel zouden gaan uh, uitvoeren. Uh, dus ik vond het uh, redelijk voor de troepen uitlopen. Maar ja. hij heeft dat toch gedaan. En uh, nu komt hij in de situatie terecht. Ja, dat, ik moet zeggen dat Kruijf dat heel goed getackled uh, heeft, want dat was een reactie op de vraag van. Er uh, uh, was een interview in uh, Nieuwsport, waarin uh, Van der Boog had gezegd van kruif beslist niks. Nou, dat, uh, dat was een pure provocatie. En duidt ook eigenlijk op het feit dat, dat kruif gewoon gedoogd wordt door de ajax leiding en ja. Het lijkt wel allemaal heel mooi van. Uh, nou, het is een eenheid. Nou, uh, kruif heeft zich min of meer uh, binnengewerkt. Uh, kruif beslist op... niks, was dat nog voor de, deze laatste ontwikkeling? Ja, dat was laatst Dus voor de toen laatste... hij nog extern adviseur was eigenlijk. Ja, die dus niet twee ja. jaar lang niet gebruikt werd. Ja. Ja. En is die twee jaar lang niet gebruikt? De externe adviseur waar uh, geen contact mee was. Nee. En waar niet nageluisterd werd. Maar duiden Van der Boog ook niet op dat platform toen hij dat zei. Uh, ja, nee, precies. Maar, en, uh, maar kijk, dus formeel heeft hij wel gelijk. Alleen als je weet dat alle interviews en alle koppen... Uh, boven verhalen bij Ajax echt uh, drie keer door de molen gaan dan is die kop er bewust boven gezet. Nou en... moet hij dat niet eigenlijk ook zeggen, als je algemeen directeur bent? Als nou, je, je, kan je, toch, eigenlijk... je kan toch gewoon zeggen van... luister, we zitten nog in bespreking over de regels van, uh, van, van hoe we gaan werken. Dat, dat, daar moesten ze nog over gaan pra praten. Dus, nou, dan hoor je dan ga ik nog niet dus op in. Nou, daar zou ik beter geen antwoord kunnen geven. Maar als je nee. toch antwoord geeft, dan moet je wel eigenlijk dit antwoord geven, toch? Anders nee, kan hij maar... net zo goed weggaan. Nee, maar, maar dit was... Kijk, als je als kop boven een verhaal, dit is een, een, een, een, een, een, een kop, een uitspraak met de achterliggende gedachten. Ik denk toch, uh, want je gebruikte net al het woord gedogen. Hmm. Nou, dat, is, dat duidt niet op vertrouwen of nee, iets dergelijks, natuurlijk. Nee, maar... En ik vind het meest interessant: wat is nou de rol en de bedoeling van de Raad van Commissarissen en van de algemeen directeur in het geheel? Als het gedogen is, hun eigen positie. Uh, veilig stellen, He, want er is nogal wat gebeurd. We hebben nu het geval van de zee, Piet Keizer is alweer uitgegaan. Nou, uh, uh, uh, het rapport Coronel lappen ze zelf aan hun laars, zal ik maar zeggen. Dus het is, uh, ja, voor ons is de vraag, wat bedoelen ze nou eigenlijk? Wat willen ze eigenlijk? Ja, kijk, ton, de, de, de situatie die nu ontstaan is, daar heeft de Ajax-leiding niet om gevraagd. Ze hebben het eigenlijk steeds buiten de deur willen houden, totdat het op een gegeven moment uh, genoeg was. Dat was de, de, de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Toen is Kruijf uh, naar buiten getreden, nog een fors. En uh, ja, toen is een de, de boel in dusdanig in beweging gekomen dat dat uiteindelijk uh, de ledenaten uh, een, uh, een facelift heeft ondergaan. En vervolgens is Cruijff naar binnen gekomen. Ja, en die Hij facelift, meer... om even uit te leggen... Ja. daar zijn geloof ik zeven mensen in benoemd... die allemaal door Cruijff zijn voorgedragen. Ja, ja, klopt. Ja. Zeven van de acht. Ja. En, ja, en dan kan je Ruud Harms, als zoon van Bobby Harms... die was nummer acht, ja. die kan je eigenlijk ook wel erbij schuiven. Ja. Dat is natuurlijk ook uh, on, nog makkelijk verbonden met Ajax. Maar, uh, maar, maar ook de, de discussie die daar uh, omheen ontstond... werd Cruijff min of meer gedwongen... Om zich uh, intern, uh, intern met AX te gaan uh, bemoeien. Omdat niet het ex extern niet werkte. Omdat extern niet werkte. Terwijl ik vind dat, dat die extern op zijn best is. Ja, maar nu is intern dus eigenlijk een nieuwe commissie in het leven geroepen. Ja. Kan je daarmee zeggen dat het eigenlijk gewoon een kwestie was van wat extern niet lukte, dan maar benoemen dat het intern is. En dat hier dus eigenlijk de taak die Kruif zo graag wilde, dan nu eindelijk er is? Ja, maar kijk. Ik vind de basis om, om dingen te verbeteren, is dat je schouder aan schouder naast elkaar staat en de klus gaat klagen. Nou, ik krijg niet de indruk als ik de afgelopen week alle reactiespeilen ook een beetje op lichaamstaal let. Dat hier uh, schouder aan schouder aan een klus wordt gewerkt. Ik heb de andere commissies, uh, de samenstelling van de andere commissies gezien. En uh, ja, daar, daar, daar wordt de meerderheid gevormd. De, de Financiële Commissie en de Structuurcommissie. Ja, daar wordt de meerderheid gevormd door mensen die de afgelopen jaren zelf verantwoordelijk zijn geweest voor het gevoerde beleid. Dus de, dat geeft niet direct aan dat, dat men staat te popelen om de boel te vernieuwen. Nee, maar wat wil je daarmee zeggen? Dat, het, nou, dat, dat, dat dit uh... nog niet de oplossing is wat nu is bedacht? Nou, ik, moet die ik, ook ik moet Kruijf ook in de raad van commissarissen? Ik, ik vergelijk het met Agatha Christi. Ze lijken allemaal heel aardig... maar allemaal zijn ogen ze verdacht. <laughs> Ton. Nou is de vraag ja, goed, dat is eigenlijk de vraag. Ja, precies de ja. vraag die ik stelde. En dan moet je ook vragen, uh, hoe is de positie van Uri Coronel als voorzitter van de Raad van Commissarissen? En nog meer, want hij wordt al bedicht van sommige dingen... de positie van Rick van der Boog. Ja, nou, precies. De, dat, dat zal de komende weken gaan, gaan blijken. We hebben binnenkort een arbitragezaak in zaken Hans van der Zee. Er is nu heel veel om te doen. De, de, Rick van der Boog heeft tekst en uitleg gegeven aan de ledenraad... Uh, uh, over de reden waarom uh, van, uh, van der Zee de hoofdskout aan de kant is geschoven. Daar is nu uh, een behoorlijke discussie over. De advocaat van Van der Zee... Uh, uh, is, is, uh, is deze week naar buiten getreden erover... en heeft gezegd uh, dat er helemaal niks van klopt. Nou goed, is uh, prima. De, uh, laat de arbitrage, uh, arbitragecommissie dat maar beslissen. En dan wordt ook duidelijk wie de waarheid spreekt. Ja. Nou, zo zijn er meerdere uh, voorbeelden. Ja, maar ik wil toch nog een vraag. Dan wordt het duidelijk wie de waarheid spreekt. Er liegen er dus sommige mensen. Nou, en degene die liegt, nou, blijft altijd zitten. Nou, dat kijk, vind ik zo vreemd. Het, het lijkt mij, als blijkt dat de directeur... de ledenraad onjuist heeft geïnformeerd... heeft hij een probleem, lijkt mij. Nou, daar zijn al verschillende bewijzen van natuurlijk. Ja, nou maar ja, goed. Dat, uh, dat, dat ben ik ook met je eens. Ik heb ondertussen het mailtje voor me van de vraag die ik had aangekondigd. Die sluit hier naadloos op aan. Ik denk dat jullie me eigenlijk al beantwoord hebben. Maar ik lees hem nog even voor. Kees Mossing uit Lelystad, die schrijft... Ik lees en hoor diverse uh, dingen over de situatie bij Ajax. Rik van der Boog komt meer en meer naar voren als een leugenachtig, zet hij dan tussen haakjes, individu. Uh, schijnt dingen te verdraaien en als het even kan... Andere dingen, anderen de dingen in de schoenen te schuiven. Wat vindt het forum van deze situatie bij Ajax? Het is precies eigenlijk waar we het op dit moment over hadden. Maar jij noemt, uh, Ton, er zijn al bewijzen voor. Zijn dat harde bewijzen? Uh, nou, dat hij gelogen heeft tegen de ledenraad... Uh, dat is wel duidelijk. Hè? En elke keer is hij aan het draaien. Hard bewijzen is bijvoorbeeld waarom als het in het rapport Coronel staat bijvoorbeeld, heel duidelijk... en hij volgt het rapport Coronel, euh, expliciet een technische directeur... moet gekozen worden, moet benoemd worden voor de trainer. Mm. En nu gebeurt dit. En dan nog wel 3,5 jaar na al die, laten we zeggen, ellende met Van Basten... En, maar dat is niet hingen, dat is gewoon niet doen, toch? Dat is niet doen, maar daar, daar heeft hij weer een of andere ja, uh, ja, verdraaid antwoord op, eigenlijk. Ja, en in het geval van de C... heeft hij aantoonbaar uh, gelogen. En dat zegt die klei ook, de advocaat van... Ja, uh, uh, Ja, je dat aanvullen? Ja, nou kijk, waar het heel erg op blijkt is, is dat, dat een enorm. Uh, drang is om te overleven. Dus, dus ze gaan alle kanten op. Ik, als je gewoon de maand januari analyseert bij Ajax... dan, dan, dan blijkt dat ze aan het begin van het seizoen... Uh, trokken ze Mido, uh, Ouer en Taino aan. De, drie, drie oude spelers. Ja, toen Martin Jolder nog was ja, als coach. In de maand januari worden ineens beetje alle jonge talenten van Nederland uh, worden er benaderd. Ja, maar heeft dat niet gewoon te maken met de wisseling van coach, zoals dat eigenlijk bij elke, bij elke club is. Als ja, er een wie, nieuwe coach komt, wie, wie, moeten wie, de spelers weg en ja, komen maar er anderen bij. Wie bewaakt het beleid op de lange termijn? Daar is de directeur toch verantwoordelijk voor? Ja, maar als je spelers. En in het Oerie Coronel-rapport staat ook duidelijk dat het de, de, de lange, lange termijn beleid wordt bewaakt door de directeur. Ja. Dus die moet op, op een gegeven moment daar altijd aan refereren. Nou, dat is dus in eerste instantie niet gedaan. Je ziet vervolgens in de maand januari dat uh, dat het beleid in dat opzicht 180 graden wordt uh... Wordt omgezet. Maar nou, is dat niet ook vreselijk moeilijk? Want je kan toch moeilijk zeggen tegen een nieuwe coach: Ja, hoor eens even, jij bent dan wel de nieuwe coach. Maar ons lange termijn beleid is zus en zo. Dus we gaan nu uh, tegen jou zeggen: Jij moet middel opstellen, Frank de Boer. En jij moet ook nog even die en die spelers aanschaffen. Zo Fra werkt het dan toch niet in de praktijk? Frank de Boer was gewoon interim trainer op dat moment. Die had, op dat moment had je, was het helemaal precies wat Ton ook zegt. Die krijgt een 3,5 jaar contract aangeboden. Terwijl hij, gewoon, terwijl hij gewoon tegen hem had kunnen zeggen: Luister, Frank, je bent ax We zitten met een noodsituatie. Kan jij de boer runnen tot het eind van het seizoen. En dan staan we open voor een gesprek... om je contract met drie jaar te verlengen. Ja, dat is heel easy druk te knikken. Wat vind jij? Ja, Kijk, ik, ik ben betrekkelijk buitenstaande... Oh. Ik, maar ik volg het ook wel uh, in de media. En, uh, het gevoel wat ik, uh, wat ik erbij krijg... is dat het aan alle kanten in brand staat. Hmm. En, en dat er op dit moment... op geen enkel niveau erin geslaagd wordt... om een consistent beleid neer te zetten. Uh, dus uh, de boer drieënhalf jaar contract... en uh, nou, die trekt zijn spelers aan. Er is geen technisch directeur... Uh, de ledenraad uh, wordt gewijzigd, uh, Van de Boog ligt onder vuur. Uh, uh, mijn gevoel erbij is dat de, de, de, de noodzaak om te vernieuwen en om daar... Hm. mensen met een Ajax-verleden bij te betrekken... die ook eh, in voetbaltermen kunnen denken en voetbal ademen... ik denk hm. dat dat wel heel belangrijk is. Maar laat ik dan dat even het tegengeluid. Ook, dat je die ook in de directie hm. moet hebben... en dat je die ook in de ledenraad moet hebben... en ook in de Raad van ja. dat, dat Het bedrijf moet doorspect zijn van voetbalkennis. Ja. Ja. Maar eigenlijk zijn jullie het met z'n drieën nu daarin redelijk eens. Laat ik dan even proberen het tegengeluid te geven. Het is toch ook zo dat je moet toch ook ergens beginnen op weg naar de club dan weer maken zoals uh, uh, al die geluiden dan zijn. En kan je dan in die zin uh, van de boog niet juist prijzen... dat hij nu Kruijf de club weer binnenlaat... terwijl dat toch de man was die hem uh, zeer veel heeft bekritiseerd... dat hij juist iemand uit de eigen club, Frank de Boer, aanstelt als coach... en zo probeert stap voor stap daar toch wat van te maken? Ja nee. Kijk, uh, eerste plaats, uh, het vernieuwen... dat is volgens mij al begonnen onder Martin Jol. Want ik heb begrepen dat, uh, dat Van Basten uh, schijnt volgens Jol... en uh, uiteindelijk volgens heel Ajax er een geweldige op van gemaakt te hebben. En uh, er was maar één man schuldig en dat was Van Basten. Ja. Voor de rest, uh, Wat was Van iedereen... Basten overigens vandaag weerspreekt in een ja, aantal kranten. Ja, he, die ja, heeft interviews parool, gegeven parool in het ja, algemeen dagblad, om juist dat te weerspreken. Uh, gewoon dat hij zware teleurgesteld is. Dat ja. hij uh, uiteindelijk, uh, hij dacht in een team uh, zaken beslist te hebben. En uiteindelijk blijkt hij de enige geweest te zijn die, uh, die de beslissingen genomen heeft en is daar zwaar teleurgesteld over en uh, voorkomen terecht. Uh, dus ik, ik, ik, ik lap het een beetje, ik veeg het een beetje weg... dat het uh, idee dat, hij nu, uh, dat Rick van der Boog nu eigenlijk met de vernieuwing uh, bezig moet zijn... en de boel moet opschonen, dat, dat, dat, dat was al de inzet toen, uh, toen Marte Jol begon. En we zijn nu bijna twee jaar verder. En dan vind ik het een beetje kort door de bocht om te zeggen van ja... Uh, geef hem nu de kans om opnieuw te beginnen. Hij heeft twee jaar lang dat proces moeten bewaken... en heeft het gewoon niet goed gedaan, blijkt me. Nee. Ik dat ben ik wel met je eens, maar met de afscheid van Jol... had hij opnieuw kunnen beginnen. schone lei, iedereen maakt wel eens fouten. En jij vroeg net, met, hoe moet je dan beginnen? Gewoon met een technisch directeur. Voor vijf of tien jaar aan te stellen... met een algemeen een lange beleidsvisie en de trainer... He, je had tegen Frank de Boer gezegd... even in de wachtkamer, aan het eind van het jaar gaan we met je praten. Als je het niet mee eens is, dan zeg je... nou, ben je niet mee eens, dan gaan we een andere trainer zoeken. En de tra ik pleit zelfs dat een trainer... maar te alle tijden voor één jaar wordt aangesteld. Want dan ben je van alle ellende af. Als hij presteert, dan blijft hij dood gewoon. He, maar het lange termijn, die technisch directeur... is het allerbelangrijkste. En daar zijn ze nu alweer mee aan het voesteren, Want uh, Danny Blind schijnt technisch manager... He, geen directeur, maar manager te worden. Staat helemaal niet in het rapport Coronel. Ja. He, dus wat zijn ze aan het doen, in hemelsnaam? Dus de centrale vraag misschien dan: hoe moet het dan wel? Technisch directeur, zeg jij, Ton? Als eerste ja. Maar, en dan verder: Johan Cruijff zit nu dan in een nieuw benoemde technische commissie. Moet hij nog verder opschuiven? Moet hij de Raad van Commissarissen ook in? Uh, ja, ik wat vind moet dat er echt, een, echt een godspe. Want als je Johan Cruijff in de Raad van Commissarissen zet. Dan moet hij zich houden aan zwijgplicht. Hij uh, mag alleen maar Dat Wordt het voor jou ook lastig dan? N nou, nee, totaal niet. Want ik ben... <laughs> zo werkt het niet. Maar, maar okay, ja. met hem, zijn probleem is dan. Alles waar hij goed in is, mag hij dus niet meer doen. Dus je gaat hem, je gaat hem kijk, daarom ben ik, als ik dan hoor. hoe, hoe, hoe, hoe makkelijk eigenlijk die, die, uh, hij dat commissariaat aangeboden krijgt. Ja, dan begin ik al achter moren te krabben. Ik denk, ja, wacht even. Is dit goed bedoeld? Of is het een strategische move? om hem definitief de mond te snoeren. Want dat, dat is dus het geval uh, als hij in die raad van Commissarissen uh, terechtkomt. Nou, ik denk dat dan het rendement van Johan Cruijff voor Ajax nul is. Ja, maar goed, voorlopig zit hij daar dus nog niet in. En jij zegt dat moet hij dan ook niet doen. Maar ja, wat dan wel, Ton? Heb je nog een goed advies? Nee, nou mijn advies is gewoon heel simpel... wat ik net heb gezegd. Ja. Eigenlijk, los van Cruijff... benoem een goede technisch directeur... misschien een overleg met Cruijff. Want als je een goede technisch directeur... die verantwoordelijk is voor de lange termijnvisie... op technisch vlak, het primaire product... daar leeft Ajax van... dan ben je er al. Nou, het belangrijkste is op dit moment... Is dat iemand in die club, of het nou van de Bogens of Coronel... zorgt dat er eenheid komt. Kijk, die voetballers die zijn maar met één ding bezig. Dat is het belang van Ajax. En helaas zitten er op dit moment nog te veel mensen op sleutelposities binnen Ajax... die in de eerste plaats voor zichzelf zitten. En daar zou je eens een keer goed schip in moeten maken. Dat je inderdaad op een gegeven moment een, een, een, een, een pak krijgt... waarin mensen schouder aan schouder bezig zijn om die club beter te maken. Ja. Daar is op dit moment niet, uh, geen sprake van. Een, uh, een behoorlijk ge gecompliceerd verhaal dus al met al. Theo, als je het zo aanhoort, is dit herkenbaar als je kijkt uit jouw wielenleven Of is dit zo'n grote puinhoop die je nog nooit hebt meegemaakt? Nou, ja, het wielrennen zit wat dat betreft wat, uh, wat simpeler in elkaar. Dat is niet zo driedimensionaal als, uh, als bij Ajax. Met, met commissies hier een Raad van Commissarissen. Ja, ja, ik, ik, ik hoor een technische commissie, ik hoor een ledenraad, ja. ik hoor een raad van commissarissen, ik hoor een directie, ik hoor een technische Maar Is dat niet eigenlijk gewoon het probleem? Trainer, ik heb een trainer, een trainer. Probeer het allemaal maar bij elkaar te voegen. Uh, nou, um, ja, in een wielerploeg is het, is het heel simpel. Je hebt aan het begin van het jaar uh, een budget. En uh, aan het eind van het jaar als het goed is heb je niks over. En je hebt geen exploitatiewinst of verlies. Um, het, het belangrijkste is het, het, het technische beleid in een wielerploeg. En, en, en zorgen dat je sponsor aan, aan, aan zijn trekker komt. Dat ja. is niet zo complex eigenlijk. Tenminste, bij ons niet is, lijkt dat niet zo complex. En wielrennen al over het algemeen toch, toch veelal geleid door, door, door ex-renners. Mensen die de sport in hun, in hun genen en in hun bloed hebben. Uh, en, en, ja, en niet de, daar zitten op grond van een dubbele agenda... of omdat ze het allemaal zo interessant vinden. Het zijn gewoon uh, sporters die hebben jarenlang in het team gefunctioneerd. En het zijn ook vaak de, de teamspelers die doorgroeien uh, naar dat soort functies... En die snap ook heel goed dat ze zich moeten wegcijferen... in het belang van het collectief. Ja. En daarmee zetten wij een punt achter dit onderwerp. Zo kwamen we via het voetbal toch weer terecht bij het wielrennen. Heren, dank voor het meepraten over deze grote onderwerpen. Het is uh, een prachtig sportweekend. Vanavond bijvoorbeeld schaatsen en mooie voetbalwedstrijden. Wat gaan jullie kijken, als jullie überhaupt iets gaan kijken? Ik ga, ik ga direct naar AZ-PSV. Dat is natuurlijk ja. een fantastische wedstrijd. Ja. Ik ga ook naar, naar AZPSV kijken. Theo? Uh, ik ga vanavond een hapje eten met Henny en Mieke Stam Dan hebben we het lekker over wilde. Kijk, ja, dat is <laughs> mooi. Ja, iemand die ook nog schaatsen gaat kijken? Kantel diep in de nacht, hè? Of is luisteren? Natuurlijk, dat, dat, dat pakken we wel nou, mee. Ja. Nou, als ik daar iets van mag zeggen. Het is een allround kampioenschap. En dat is eigenlijk uh, ja, niet belangrijk meer. Alle grote toernooien, uh, de wereldbekerwedstrijden en ook de Olympische Spelen gaat het om de afstanden. Ik ga die vraag doorpasen aan onze verslaggever ter plekke. Sebastian Timmerman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je zit daar voor niks, hoor ik net van Tom Boot. Want het is niet belangrijk, WK Allround. Nou, dan gaan we weer naar huis. Nou, ik ben het wel een beetje met Ton eens. Sinds de invoering van de WK afstanden, half jaren negentig is dat gebeurd... Uh, zijn die, uh, is die wedstrijd wel heel belangrijk geworden. is ook aan het einde van het seizoen. Dus dat is toch een, een wedstrijd waar iedereen nog een keertje naartoe werkt. Het is ook een wedstrijd, omdat het aan het einde van het seizoen is, denk ik... Uh, die de mensen allemaal het beste onthouden. Uh, Olympische Spelen is natuurlijk inderdaad ook per afstand. Dus inderdaad, uh, die WK-afstanden en het rijden op afstanden... is daardoor de laatste jaren veel belangrijker geworden dan het allrounden. je ziet het ook terug... Uh, bij de meeste rijders, dat zijn uh, middellange afstandspecialisten geworden. Echt korte afstandspecialisten geworden. En de echte allrounders, daar heb je er niet zo heel veel mee van. En zie je het ook terug in de belangstelling daar. Want het WK Allround is dus nu ja weliswaar op een prachtige baan om te rijden. Want hij is lekker snel. Maar het is wel in een land waar mensen denk ik niet zo 1, 2, 3 warm lopen voor dat allrounder. In Calgary, Canada. Nee, uh, ik, ik sprak inderdaad vanmorgen ook mensen die zeiden... ...als dit het WK Sprint was geweest, was het absoluut uitverkocht geweest. Maar met zo'n WK Allround is het maar afwachten. Volgens mij is het inderdaad niet uitverkocht. Uh, uh, het, uh, de NHL, hè, de, de iJs hockey uh, league... Uh, begint een beetje richting de hoogtepunten te komen. Uh, vandaag is de geloof ik een wedstrijd tussen Vancouver en Calgary. Dus de grote Canadese clash. En daar gaat uh, de meeste aandacht naar uit op deze zaterdag. En inderdaad niet naar uh, wat bijvoorbeeld Christine Nesbitt hier gaat doen. Ja, en dan noem je meteen een naam. Dat is de topfavorite bij de vrouwen, of? Nou, Sablikova denk ik toch meer. De wereldkampioenen van de laatste twee jaar... Uh, ik vind haar meer een topfavoriete omdat uh, Christy Nesbitt uh, uh, uh, nu eindelijk weer een allround toernooi gaat rijden. En eigenlijk sinds het WK in Hamar in 2009, dus twee jaar geleden, geen vijf kilometer meer heeft gereden. En dat wordt dus wel een, een echte sleutelafstand. Bovendien verloor Nesbit twee weken geleden bij de World Cup in Moskou in een, de laatste twee, tweeënhalve ronden. Uh, zes seconden op Sablikova op de drie kilometer en vijf seconden op Irene Wüst. Daar storten ze dus behoorlijk in elkaar. Dus ik weet het niet, eerlijk gezegd. Voor mij staat Sablikova misschien net iets boven uh, Christine Nesbit en, uh, en Irene Wüst. Maar Nesbit kan natuurlijk wel een bijna unieke dubbelslag pakken. In één jaar wereldkampioen ja. sprint en allround worden. En er is maar één dame die dat ooit heeft gedaan. En dat is uh, Karin Enke. Die deed het dan trouwens ook wel weer meteen drie jaar op rij. Ja, maar ook niet helemaal schoon geloof ik. Maar daarover een andere oh nee, keer meer. Oh nee. Nog even ja, naar de mannen. Ja. Daar hebben we eigenlijk maar één favoriet denk ik hè? Uh, Shawnee Davis die steekt daar wel bovenuit. Maar voor hem geldt wel in ja, iets mindere mate... maar toch wel een beetje hetzelfde verhaal ook met die lange afstanden. Uh, Davis heeft zich dit jaar weer wat meer op het allrounder toegelegd... in dit na-Olympische jaar. Nu had hij daar weer wat meer reden toe... Uh, maar ook hij is niet echt super ervaren natuurlijk op de vijf en vooral op de tien kilometer. Noemde zelf dezelfde vijf kilometer als sleutelafstand voor dit toernooi. Die wordt vandaag uh, verreden. Maar hij steekt er dan denk ik wel nog ietsje meer bovenuit inderdaad bij die mannen. Uh, wordt wel gevolgd direct door Skobrev. Door zeker ook uh, Jan Blokhuizen, de Nederlander die tweede werd op het Europees kampioenschap. En misschien toch ook nog wel weer Howard Bukku, de Noord die zo tegenviel op het EK. Maar meestal op een baan als dit, zo'n uh, hooggelegen snelle baan, wat beter uit de voeten komt. Vanavond. En morgenavond de WK Allround bij ons te horen, uitgebreid en natuurlijk ook te zien. Sebastian, dankjewel. Buitenlands voetbal tot besluit van deze uitzending. In Duitsland is gevoetbald in de Bundesliga. Bayern München won met 4-0 van Hoffenheim. En Arjen Robben maakte twee van die vier doelpunten. Eintracht Frankfurt tegen Bayern Leverkusen met 0-3. Schalke 0-4 Freiburg 1-0. Wolfsburg HSV 0-1. Stuttgart-Nürnberg 1-4. En St. Pauli tegen München Gladbach eindigde in 3-1. Brucia Dortmund is natuurlijk nog steeds hier koploper met 51 punten. Speelt vanavond tegen Keizerslauteren. 9 punten daaronder Leverkusen. En Bayern staat op de derde plaats met 12 punten achterstand. In Engeland, dat hoorde u al eerder deze middag... met die schitterende goal van Wayne Rooney. United tegen City 2-1. En een andere belangrijke wedstrijd die ik er nog voor u uitpik... is Arsenal tegen Wolverhampton Wanderers. Dat werd 2-0. En beide doelpunten werden daar gemaakt door Romeo van Persie. United aan kop met 4 punten daarachter Arsenal. Dit was het voor nu. Wij zijn vanavond dus heel vaak en heel veel bij u terug met voetbal en schaatsen.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 Want is zo'n kip van 4 euro? Daar proef je de ellende in terug. Dat smaakt me niet. Wakkerdier.nl Geneeskundeboek.nl Specialist in medische vakliteratuur. Er zijn weer